12 uur. Gerrit met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van buitenlandse mannen die in Nederland tot prostitutie worden gedwongen is in een jaar tijd verdubbeld. Bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel kwamen vorig jaar 68 meldingen binnen, meldt Reporter Radio. In 2016 waren dat er 34. Volgens het radioprogramma zijn de slachtoffers vooral vluchtelingen die in Nederland worden opgepikt door mensenhandelaren. Dat zou onder meer gebeuren in asielzoekerscentra. Het coördinatiecentrum gaat ervan uit dat het aantal slachtoffers hoger ligt dan het aantal meldingen... omdat velen zich schamen om aangifte te doen. Honderden militaire parachutisten zijn geland op de Ginkelse Heide bij Ede. De parachutisten herdenken zo de luchtlandingen in september 1944... waarmee operatie Market Garden begon. Het offensief waarmee de geallieerden snel een einde wilden maken aan de Tweede Wereldoorlog. Market Garden liep uit op een mislukking in wat bekend werd als de Slag om Arnhem... Vandaag springen verdeeld over de dag ongeveer duizend parachutisten uit acht landen. Er is een officiële herdenking bij het monument op de hei... in het bijzijn van Britse en Poolse veteranen. De Amerikaanse onderminister van Justitie Rosenstein ontkent dat hij van plan is geweest... president Trump af te luisteren of gesproken heeft over zijn afzetting. Hij reageert ermee op een artikel in de New York Times. De krant meldt dat Rosenstein zich zorgen maakt over de chaos in het Witte Huis... Hij wilde, volgens de krant, geheime opnames maken van Trump... om zijn gedrag aan de kaak te stellen... en een procedure voor afzetting op gang te brengen. Kiki Bertens heeft de finale bereikt van het hardcore terrortoernooi in Seoul. Ze won in twee sets van de Griekse Maria Sakari. Het is de vierde keer het jaar dat Bertens een finale bereikt. Het weer, vooral in het noorden enkele buien... later vanmiddag ook in het zuiden en af en toe regen... Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen kil en bewolkt met maximaal tussen 12 en 14 graden. Vooral in het zuiden valt veel regen. In de loop van maandag neemt de wind af en vanaf dinsdag wordt het rustiger weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het tweede gedeelte van uh, Goedemorgen Zandvoort, vanuit Hotel Hoogland. Dat ja, ook hebben gezellig? we een ingelaste uh, gast, de, de middelbare meid. Wat gaan we allemaal gaan doen in deze uh, tweede die, uur. Ja, Eén middelbare meid zit al voor ons, ja. uh, dat is uh, Hannie Kroese. Uh, daarna krijgen we uh, die voorliggingsbijeenkomst op 26 september uh, over het project Niemand Verzand in Zandvoort. RIBW, uh, Jaap van der Vlier en Sandra Baak komen daarover vertellen. Dan het projectkoor van de Sint-Agata-kerk, die 90-jarig jubileum, uh, een, een projectkoor gaat organiseren. De, het regieuhuis, ja, ja, de dirigenten gaat erover vertellen. En we sluiten af met de kofferbakmarkten die Roy van Buringen, ja, toch iets nieuws waarschijnlijk gaat, uh, gaat waarschijnlijk gaat vertellen. Dat is het uh, tweede uur kijk ze gaat gelijk weer voorover zit, eerst had ze wat kijk, uh, wat ik, achteruit gezakt nou, zit, die, is, die is moe van de voorstelling is het ingelast honey ja. ja fijn dat je tante, kan. Ja, hartstikke tante Leuk. honey hartstikke gezellig aanwezig. hier Dankjewel. je ja, ja. ja. wel uh, 50% van de middelbare meiden ja? en uh, eigenlijk 25% van de hele groep ja ja dat klopt ja ja we hebben nog twee middelbare mannen bij ons Echt waar? Ja, de muzikanten. Het de... ja. is dus allemaal Aldermanen. middelbaar. Ja. Ja, ja, wij ondersteunen ze. Ja, jullie ondersteunen ja, ze. Ja. Ja. Leuke, groep. Van, Leuke groep. Van hele grote stellages in de krocht gaan we nu ja. naar de emmers toe. Ja, jij, jij doet op de stijgers. ja Daarna hebben we nog de ballen gehad. De hè? ballen, ja. Ballen. En nu zijn we met de emmers. We gaan een avond lekker emmeren. Emmeren. Samen met het publiek. En wat je ziet hier is dus die. Ja, dat kan ik nou wel zeggen, maar dan nou, zie je Nou Wat ik zie is uh, jou, uh, jouw metgezel uh, Anne-Marie. Ja, Anne Renzommans. En ik zie ontzettend veel uh, emmers. Ja, een bank van Fried emmers. Emmers, ja. verf emmers. Met dank aan Zandvoort mensen. <laughs> ja, die we al die ja, We hebben allemaal die emmers ingeleverd. Wat is de achtergrond voor die emmers? Uh, het heet even lekker emmeren. Nou, dat is ieder wel bekend, geloof ik. Ja. Want daar houden we allemaal ja. van. Ja. Een beetje lekkere emmeren. Ja. En uh, de tweede reden dat het zo heet, is eigenlijk de bucketlist. Tegenwoordig heeft iedereen een bucketlist zo'n beetje. En uh, wij gaan met de zaal een bucketlist maken. Ah. Dus mensen doen eigenlijk, hoe noem je dat? Het is een interactieve avond. Men kan dus een bucketlist briefje inleveren. In de bucket doen? en Ja, in de bucket doen. En daar gaan we het dan vanavond ook weer over hebben. Dat is hartstikke leuk. En, en we komen er leuke dus dingen uit? Ja, nou, dat had ik ja. net zeggen. Want ja. we hebben gisteravond... Ja, ik ik eens, uh, de, ja. Heb je gisteren zo'n emmer opengetrokken? Ja. En wat en kwam je, eruit? Ah, kan ik kan natuurlijk niet <laughs> alles vertellen. Maar, maar we ja, wel wat leuks. Ja, wel wat leuk. Mensen hebben het echt enige dingen. Dat hebben ja. natuurlijk veel taal leren. Of op reis gaan. of ja. Een nieuwe minnaar zat er ook een oh. paar keer. Een lover. Heb je die gevonden? Nou, ik zei al. Kom gewoon kijken. Want er zitten altijd mensen in de zaal die van hetzelfde ja, ja, ja. houden. En dan denk je, nou, daar zit, daar zit ja. je je een Ja. Doe je wat vanavond bent? Nee, ben Oh. <laughs> ja nee hoor dus vanavond... nee, ik, moet, ik moet hem helaas missen. Ja, nee, ook, ik kan ook helaas. Maar over anderhalf jaar krijg ik een herkansing. In... Ja, ja een... we sluiten ja. meestal ook wel ja. weer af. En dan maar gaan wat we. een leuk idee. Ja, het speelt heel erg, de bucketlist. Ja. He, want uh, mensen hebben toch allemaal. Je zou denken tegenwoordig heeft niemand eigenlijk meer wat te wensen, maar dat ja. valt dus best wel mee. Misschien ook wel het gevolg van deze Mitte Wensen. Ja. Dan ga je wat verzinnen? Ook, ja. Ja, ja. Maar het is dus de rode draad door de avond heen. Ja, en daaruit ja, ja. kan je natuurlijk ja. zoveel onderwerpen nee. uh, ophalen. Dan ja. ga je natuurlijk ja. ook echt over reizen hebben. Over mensen willen hun huis verbouwen. Over relaties, ik noemde het al. Dus eigenlijk onderwerpen zat. En, uh, en er valt heel veel te lachen. Ja, nou, dat de is natuurlijk ook De is middelbare meiden weis. hebben ook een bucketlist. Ja. Ja, wij willen natuurlijk wel een hele grote speellijst hebben. En wat gaat ook gebeuren, we hebben een impresariaat die is, gaat het programma nu verkopen. We hebben er dus uh, hard aan gewerkt. Ja? Afgelopen weken ja. bij Theo in de krocht ja. hebben we het helemaal opgebouwd en gerepeteerd. En gisteren hebben we de eerste gespeeld. Dat doen we graag in Zandvoort, Dat is voor ons gewoon een warm bad. Ja. En uh, vanavond de tweede, dan gaan we een beetje op reis. En ondertussen gaat het impresariaat, uh, Maria van Loni, gaat het uh, programma verkopen voor het seizoen gaan dus Gaat hoop, dus, uh, zij dan ook het programma, uh, uh, het thema? Verzinnen jullie dat zelf? Dat of verzinnen het elkaar? wij zelf. Jullie ja, doen dat. Ja. ja, dat verzinnen wij zelf. We schrijven ook alles zelf. Oké. Okay. Dat is wel... Uh, uniek hoor, want je doet het eigenlijk, het is een klein clubje, maar we doen ook alles met elkaar. En uh, Rob Hogenkamp schrijft alle liedteksten. Ja. Ik schrijf alles wat gesproken is. Rob Roeleveld schrijft alle uh, muziek. Want jullie zingen ook. En wij, het, is eigenlijk een, het staat er, het is eigenlijk een muzikaal cabaret. Er wordt heel veel gezongen. En heel divers. Dus dit keer zingen we een, een klassiek duet. We rappen, we zingen een smart lap. Uh, het kan zo gek niet noemen. Uh, ja, dat, dat is zo ongelooflijk leuk. Ja. leuk. Ja. Jullie kunnen alle ja. Ja, ja, ja, ja. Dit is de derde in serie. Van ja. jullie, uh, uh, van de steiger en de ballen. Ja, we zouden... En daarvoor zat er nog even we hmm. er, dat we echt nog heel jong waren en tien kilo lichter. toen speelde... we we waren we nog jonger ben. <laughs> de bijna middelbare meiden. De bijna middelbare <laughs> meiden. Dus komen eraan. dat was ook echt ons eerste programma. Hoe, hoeveel zat daar nou tussen, tussen de vorige bijvoorbeeld? Nou, de vorige, dat was de ballen. En daarna ja. hadden we echt het idee van, nou we... Stoppen een beetje, het is mooi geweest. Ja. En toen waren we gestopt, toen kregen we na een half jaar heimwee aan elkaar. Want je hebt zoveel lol en, en, en met elkaar. En ook naar het proces van creëren en maken. Dat is ook zo ontzettend leuk. Dus uh, toen zijn we langzaam met oude mappen en zo weer bij Rob Roelenveld om de Vleugel. dingetjes door gaan zingen, zeiden we, nou weet je wat, we gaan terugpakken. En toen hebben we een paar nieuwe dingen gemaakt en dat is rook naar meer. Of kan je dat zeggen? Rook, ja. rook naar meer? Ja. ja. Smaak naar meer. Na meer. Ik denk dat klopt iets meer. niet. Ja, ja. Het kan hoor. Ja, je, bent, je, het bent, je, bent, je bent zo aan het goochelen niet. met woorden ja, in zo'n programma. dat je. Maar ondertussen is eigenlijk alles nieuw. Dus we pakken niks terug. Het hele programma is nieuw. Ja, leuk hoor. Dus uh, ja. we zijn gewoon weer begonnen. En we gaan door tot we bejaarde Beppe heten. Je kan doorgaan tot... Ja. Oneindig? Ja, dan moeten we misschien niet meer middelbaar. Nee, maar dan moet je anders. in de krocht. Dan moet je ja, in de krocht. ja, de bep in, in de krocht. Nou, ik zou alleen zeggen, jongens, er zijn nog kaarten misschien vanavond. Oh ja, Lopen over, heel, over, heel. over gisteren nog even. Ja. Uh, uh, voor jullie, uh, de, de eerste met publiek. Ja. Hoe was, die, was die spannend? Of was het van, ja, uh, uh, we doen het. Oh, nee, dat was spannend, ja, Ben. Jeetje, ja, ja, ja. Maar uh, je hebt natuurlijk gerepeteerd en je krijgt totaal geen reactie. Dus je Jawel. denkt, oh, na een paar dagen voordat je de eerste hebt... denk je, het is helemaal niet leuk. En dan ga je spelen. En opeens gaan mensen reageren. Leuk, en en ja, ja. meezingen en doen. En dat was echt geweldig. Dan krijg je het terug, hè? Dus je krijgt ja. het terug. Ja. Ja. Maar ja, ja, weet je, vanavond gaan we toch weer met dezelfde spanning... denk ik, uh, de voorstelling in. Want je kan natuurlijk niet vanuit gaan dat het weer zo uh, is, maar... Je krijgt ook input ik... ja. Ja. andere input vanavond. Andere, ja. andere, andere buckets. Ja, weer. ja. ja. andere buckets weer. Andere mensen weer. Vanavond... Ja, negen. jij riep nog kaartjes. En uh, er zijn nog kaartjes. Nou, dat weet ik niet. Want het loopt echt storm. We kunnen ze... Uh, je, je kan Theo bellen. De Krocht. Theo de Krocht. Theo de Krocht. Moet ik een nummer lezen ja. zonder bril? Ja, ja. ja. <laughs> 023. Oh, doe, doe jij, Heb je hetzelfde nummer als ik dit? Nee, dit staat hier niet op volgens mij. Ben heeft een bril op. Uh, voor de Krocht 023. Die kan je vergeten als je hier woont. Ja. 571570. Vijf. En daar zit Theo aan de lijn en die gaat u vertellen ja. of er nog kaartjes zijn. Of je komt naar de zaal. Het begint om half negen en dan kom je gewoon naar de zaal. Er is niks op tv, het is hard zo Dus kom wel lekker naar de krocht. En na deze uh, voorstelling, het land: in hoeveel doe je er in het land? Uh, wij gaan. Anderhalf jaar en is. Ja, nou, we gaan eerst. Uh, we gaan hem oh, ook trouwens. Nou, even denken hoor. Eemnes, Sassenheim, Enkhuizen. of gaan naar Limburg, we gaan naar Den, Den Haag. Doen er dus een aantal. En dan, uh, net wat ik zei, het impresariaat is het nu aan het verkopen. Dus dan krijgen we die een andere al... speellijst. Maar dan, dat komt dus te staan op onze website, www.middelbaremeiden.nl. Dus hou die in de gaten. Want daar komt alles op. te dus staan ook de nieuwe voorstellingen. Dus mocht je voorstelling. het euh, meer missen, kan je kijken op www.middelbaremeiden.nl. En als we een beetje in de buurt zijn, Sassenheim, kan je altijd nog daarna Goed. Ja. Top. Ja. Oké. Okay, dus nou, dan wens ik jou is, vanavond ja. heel veel plezier. Dank jullie wel, jongens. En een goede Dankjewel. voorstelling. Ja. En nog bedankt dat je ja. heel snel Gezellig. hier ja. zou. Oké, dank je wel. Van dag nog. Dag. Dank je wel. Gezongen en gefloten in de straat. Had de slagersjongen nog een opera? Paraat. De metselaar kon zingend op de stijger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilversum drie bestond nog wie. maar ieder had zijn eigen stem. Tijger klonken een Van Paldia's of Jeruzalem venters hadden eigen aria's voor splot en haring voor begonias zelfs in fabrieken kwam van overal met onze tweede onderwerp. Het galmt een beetje. Wat kan dat? Ah, ik zie het al. Geen, die komt uh, aangesprint. Uh, wij gaan door met het volgende onderwerp. En het gaat over een projectkoor. En aangeschoven is Hedwin Juliaans, dirigent van het Sint-Agata-koor. Maar het heet anders, hè, he, het koor. Nee, het, uh, het heet Agata, echt project, Ja, Dus ik nu ben is nu dirigent van het agatha koor in uh, de Agatha kerk in Zandvoort. En uh, we gaan een project, met, de, met een projectkoor gaan we, uh, dus naast het gewoon elke week in de kerk zingen, gaan we nu iets speciaals doen. Met dat koor? Onder andere, maar um, andere mensen mogen ook aansluiten, met plezier zelfs. Ja, dat, ja. dat heet het dan het projectkoor? Ja. En uh, nou, je hebt een redelijk stevig koor. hij ja. gaat dat koor redelijk stevig toch? Ja, dat is... Uh, redelijk, goed, goed bezet? Goed bezet, Ja. En hoe doen andere mensen daaraan mee, aan het um, wij hebben ik, ik heb eerder uh, projecten gedaan en me, alle mensen die ooit eerder meegedaan hebben, die zijn uh, via de mail aangeschreven en kunnen zich inschrijven. Uh, daarnaast hebben we uh, de, kerk, de koren in Zandvoort aangeschreven en ook de koren in uh, de aangesloten parochies. Hè, want de Kerk valt tegenwoordig onder de Boas parochies. En, uh, nou, die, ja, een stuk of vijf. Ja, klopt. Dus die hebben, die hebben, hebben die allemaal ook een eigen koor? Uh, ja. ja, die hebben ook allemaal een eigen koor. Dus... En mensen die het dan leuk vinden, mogen meedoen. Um, hoe gaat zich dat vormen? Je krijgt al die, die aanmeldingen binnen. Ja. Uh, op een gegeven moment denk je, nou, het is wel erg veel. Ja, we hebben er nou vijftig. <laughs> ja. En Geven. over hoeveel mensen praten we dan ongeveer? Ja, we hebben nu 50, uh, 50 <coughs> mensen. 50. die 50 die mee willen doen. Dat is voor ah. een deel dus eigen koor. Maar ook mm -hmm. mensen die al eerder hebben meegedaan met een project. Maar... Uh, ja, ook, ook nieuwe uh, mensen die ervan gehoord hebben en denken van, nou, dat lijkt me leuk. Waar moeten die mensen zich melden? Bij uh, Herma Bluis. Herma Bluis? Ja. Bekende Zandvoortse... Uh, ja, precies. Ja. Goed, want mensen horen dit natuurlijk en uh, die willen zich misschien wel opgeven. Ja. ja, nou ja, ik wilde eigenlijk vragen, de projectkoor, heeft het een thema ook? Ja, de Agatha-kerk bestaat nu 90 jaar. Ja. En als iemand jarig is, dan zingen je Hip Hip hurra in ja. de gloria en daarom zingen we het Gloria van Vival. Dat is een heel ah, okay. bekend ja. uh, stuk. En uh, veel mensen, zeker mensen die wat klassieker zingen, die kennen dat. En uh, het is gewoon heel erg leuk om te doen. Het begint heel spetterend met uh, trompet en hobo en, uh, ja. en, uh, or of piano dan ja, bij ons. Het uh, is een ja. heel mooi stuk. Ja. Ja. Dus, maar u zoekt dan eigenlijk ook mensen die zang ervaring hebben ook met dit, dit soort muziekstukken? Uh, of is dat je ziet, per se nodig? Je ziet dat dat vaak wel uh, dat mensen die daar affiniteit mee hebben dat die aansluiten. Maar uh, iedereen die het gewoon leuk vindt mag meekomen doen. Er is geen, uh, dus Ben. Geen vorm. Nou, ik kan geen mee te zingen. Dus bij mij kan je heel snel, uh, heel snel ophouden. <coughs> ik vind het leuk om, om, uh, om, om te luisteren en te zien hoe dat gaat. Ja. Maar uh, zelf zingen zit er niet in. Oké. Okay. Wanneer is daar de voorstelling? Uh, de uitvoering is op 25 november om 5 uur in uh, Agatha Kerk. En uh, ja, we repeteren natuurlijk wel van tevoren, want uh, het gaat niet in één keer meestal. Dus uh, mensen die mee willen doen kunnen dus uh, uh, zich melden bij uh, Herman Bluis via de uh, e-mail. En uh, dan gaan we vijf keer repeteren. En, uh, uh, daarna hebben we een generale repetitie met uh, instrumenten erbij, solisten erbij. En dan de dag daarna voeren we het uit. Is het voor een dirigent moeilijk om... achterkoor, dat is uh, gesneden werk. U weet wie, wie waar staat en wat, uh, uh -huh. wat voor stem die zingt. En nu komen er allerlei andere mensen. Uh -huh. Gaat u dat verschuiven? Um, uh, of zet je dat op plaats? Ik, ik vraag gewoon aan mensen van heb je zangervaring... Uh, je ziet wel dat heel vaak mensen al wel zangervaring hebben. Dan vraag ik gewoon van, wat zing je dan in dat koor? Nou, als iemand bij het Zandvoorts mannenkoor zit en daar uh, tweede bas uh, zingt, dan wordt hij bij mij ingedeeld bij de bassen. En als die uh, tenor zingt, wordt hij ingedeeld bij de tenoren. En uh, dames, uh, ja, sopranen of altijd soms twijfelen ze een beetje. Ik zeg, nou probeer het even hier. Gaat dat niet? Dan kun je altijd overstappen naar een andere partij. En omdat er dus, ja, omdat de. We hebben nu al 50 aanmeldingen, dus de groepen zijn best ruim. Uh, er zingen ook mensen mee die het al eerder gezongen hebben. Nou, dat zijn hulpjes voor de mensen die, zijn, die het nog nooit Zien gedaan dat? hebben. Dus uh, dan kun je dat wat uh, makkelijker en sneller instuderen. Daarnaast kun je het ook uh, thuis oefenen. Hè. Je, er zijn allemaal YouTube oefeningen. Uh, <lacht> ja. dus, uh, je, kunt... je zet hem op en je zingt mee. Nou, je, ja, dan moet je, je kunt ook je eigen stem via YouTube, YouTube eruit halen. En dan kun je met die stem meezingen. <kwijnt> Dus je ah. zingt een stukje in en dan wordt het geanalyseerd en dan komt eruit... Nee, zo gaat het niet. Nee, uh, je, hebt dus, je kiest voor het, uh, uh, De partij. Het, je kiest de partij. Dus je, je kiest voor uh, uh, uh, uh, Gloria van Vivaldi en dan de altpartij. Dan hoor je dus de andere drie Aha. stemmen ook, maar je hoort jouw stem duidelijker. Aha. En dan kun je met die stem meezingen, meezingen en dan kun je ja. dus thuis oefenen. Ja. Dat is handig. Handig, ja. ja. ja. <kly> Zo zie je dat de moderne tijd ja, ja, ja. ook uh, wat ja. voordelen ook en wat heeft. Wat Voordeel heeft, ja. Er is het prachtige boek bij u. Ja, um, hier ligt hij. Daar ligt hij, helemaal vol. Helemaal vol mm -hmm. nootjes, ja. <laughs> Kijk maar. Het is een, een lijvig stuk. Hoe lang <kly> zingt men? Uh, het hele stuk duurt ongeveer 35 minuten. Maar het is niet alleen koorzang, er zitten ook uh, uh, stukjes tussen van, uh, met solisten. Uh, ik heb ook een, uh, een hobo en een uh, trompet erbij. Dat is dus mooi. dat, uh, dat ja. maakt het, mm -hmm. zeker aan het begin, begint dat heel duidelijk met uh, een trompet en, uh, en hobo met uh, toetsen. En dat is een heel spetterend, uh, uh, spetterende start. Dus dat is heel leuk om, uh, om te horen ook. En uh, er is één stukje voor uh, sopraansolo. Met hobo, een heel mooi intiem stukje. Mm -hmm. um, er is een stukje voor alt uh, solo, er is een stukje voor uh, duet, er is een stukje voor alt solo met koor. Dus mm -hmm. het is heel gevarieerd. Het begint heel spetterend, maar ja. deel 2 is bijvoorbeeld heel intiem. Dat kun je vergelijken met uh, het mater van uh, Pergolesi mm -hmm. bijvoorbeeld. 50 personen en aan u de keuze om een solist eruit te trekken. Nee, die heb ik alleen. <laughs> ja, ik U gaat op ja, zeker, hè? U gaat op nou, zeker. Ja, je... ja, nee, je moet voor zo'n solo... ja. zo solopartij wel iemand hebben die weet wat ze doet. Ja, dus uh, Nienke Oostenrijk uh, komt zingen. En uh, die brengt uh, twee leerlingen mee. Een uh, andere sopraan en een uh, alt. En ik heb in het vorige project wat ik heb gedaan, heb ik ook met haar samengewerkt. Mm -hmm. En dat uh, ging heel plezierig en dat... Uh, het liep heel goed af. Dus uh, <laughs> dat gaan we weer doen. Nou, dit zal uh, zeker goed aflopen. Ja. Uh, 25 november is, is de, de uitvoering. De uitvoering. Ja. Mensen die nog mee willen zingen. Die kunnen zich melden bij helemaal Blijf. Ja. Is het een vrij optreden? Moeten de kaarten gekocht worden? Uh, de toegang is gratis. Maar het is natuurlijk een wel... verjaardagsfeest? Uh, ja, ja, de toegang is gratis, maar er wordt wel gecollecteerd uh, aan de deur. Ja. Okay, dus... nou, dat is, uh... Iemand is... kan voor een klein ja. prijsje gewoon een leuke middag hebben. Is dit het, het, het, het, uh, de sluiting van het uh, jubileumjaar? Of is het nog niet voorbij? Um, Weet u dat? Nou, ja, de eind, ja, dat ja, is wel, dat is wel het hoogtepunt. Ja. Zeg maar, van ja. het, We ja. hebben het ook speciaal, ja, dat is een kerktechnische, uh, zit daar ook nog wel iets achter, want 25 november is de afsluiting van het kerkelijk jaar. Mm -hmm. uh, de zondag daarop begint de advent, dat is een wat uh, ingetogenere tijd en dan ga je geen Gloria zingen. Nee. nee dus het is een nee, mooie afsluiting een mooie... van het 90-jarige uh, jubileum feestjaar van, van Agata. Uh, het is herhaald. Mochten er nog mensen meedoen. Herman Iedereen weet daar wel te vinden. Ja. Ontzettend bedankt voor uw komst. Ja, en veel succes ja. met het grote koor. Dank je ja, wel. Dankjewel. ZANG terug en wij luisteren naar Movie Star van Harpo. Leuk nummer. Ja, en bij ons aangeschoven is nu Jaap van de Vlier van RBW. Jaap, je bent alleen. Uh, je collega is er niet bij, maar jij kan ook alles vertellen over Niemand Verzand in Zandvoort, hè? Ja. Dat project waar jullie nu ook een voorlichtingsbijeenkomst voor gaan houden. Kun je nog even zeggen wat Niemand Verzand in Zandvoort. Wat dat eigenlijk inhoudt, dat project. Even kort. Uh, nou, dat project Niemand Verzand in Zandvoort... is eigenlijk een soort samenwerking tussen alle hulpverleningsorganisaties... in en rondom Zandvoort. Dus daarbij kan je denken aan het EBW, het Sociaal Wijkteam... de Verbeelding en noem maar op. Wat we eigenlijk proberen daar is uh, met het project... om zoveel mogelijk uh, nou ja, met de mensen samen te werken. Dus met, met de professionals. En te kijken van, goh, wat speelt er in en rondom Zandvoort? En wat kan er op het gebied van de hulpverlening verbeterd worden... En hoe kunnen we eerder uh, in de gaten krijgen als mensen met een bepaalde psychische kwetsbaarheid in beeld zijn? Dus op het gebied van overlast of op het gebied van een hulpvraag. Ja, verward zijn en dergelijke. Ja, klopt. Ja. Want die zijn er wel, hè? Ja, het klopt. Uh, het RIBW heeft natuurlijk van zichzelf uit al een behoorlijke caseload aan, aan mensen die ze in Zandvoort begeleiden. Uh, mijn ervaring is de laatste drie jaar dat daar, uh, dat daar steeds meer mensen bij komen. Ja. En dan heb ik het eigenlijk alleen nog over de mensen die bij het RIBW bekend zijn... Uh, maar daarnaast zijn natuurlijk bij het Sociaal Wijkteam ook nog heel veel mensen bekend. En bijvoorbeeld de woningcorporaties zoals de KEI, die zijn ook bekend met mensen die uh, misschien in dat straatje vallen. Dus uh, dat is, is zeker heel urgent op dit Kun moment. Kun je nog even zeggen, RIBW, ben jij, wat, wat staat er voor RIBW? Wat is dat? Dat is regiona regionale instelling voor beschermd wonen. Ja. En wij houden ons echt bezig met <tus> woonbegeleiding. Dus het bieden van support en, en, en hulp bij... Mensen die eigenlijk een hulpvraag hebben op het gebied van beschermd wonen en zelfstandig wonen. 24 uur per dag? Ja, ja. klopt. Ja. De meeste mensen die wij begeleiden hebben een ambulante beschikking. Dat houdt in dat ze een eigen woning hebben. En dat wij één of twee uur per week bij hun thuis komen. En dat we ze helpen met regelzaken, met financiën, met het zoeken van passend werk of dagbesteding. Uh, maar het kan ook zijn dat iemand bij ons een beschermd wonenbeschikking heeft. Dat zijn de wat ouderwetse beschikkingen. Dan is het echt zorg en verblijf. Dus dan heeft iemand via het RIBW ook een woning. En dan heeft hij ook echt 24 uur per dag recht op hulp en, uh, en bijstand. Zeg ja, maar. Dat is mooi. Ja. Die woning heeft hij via het RIBW, zeg je. Hebben jullie beschikking over woningen? Uh, wij hebben vanuit de oude situatie nog beschikking over ongeveer 10 woningen. En daarnaast hebben we nog ongeveer tien kamers... In een, in een rondom Zandvoort. Dat is onder ons kantoor op de Vlemingstraat ja. En voor een gedeelte op de Seinpostweg. Het gebouw waar ook BW Jeugd zat van, uh, ja. van het RIBW. Dat gebouw gaat nu weg. Ja. Dus dat wordt steeds minder eigenlijk. Ja. Het wordt minder. Maar ik hoor u zeggen... Maar is dat gunstig, is groot, ja. ja. Ja, klopt. Uh, je ziet vanuit de politiek dat er steeds meer de behoefte is om te ambulantiseren, Dus dat mensen hun eigen woning hebben, lang zelfstandig thuis blijven wonen. En dat ze dan met hulp op afroep eigenlijk uh, klaar zijn en dat ze daarin geholpen mm -hmm. worden. Maar wij zien aan de doelgroep dat er juist heel veel mensen zijn die eigenlijk toch wel 24 uur per dag hulp nodig hebben. Dus dat is nog niet iets wat helemaal goed loopt. En wat zijn dat voor mensen dan? Dat zijn veel mensen die bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij uh, ADL. En allerlei dagelijkse zaken die ze tegenkomen in zelfstandig wonen. Wat is ADL? ADL is eigenlijk <lacht> de Algemene Dagelijkse Verzorging. Kijk. Ah. Uh, en ook zaken op het gebied van eenzaamheid. Dat is vooral een problematiek die we veel tegenkomen. Uh, daarnaast is het ook zo dat er een grote groep is die wel degelijk zelfstandig kan wonen. En heel goed af kan met een aantal uur woonbegeleiding per week. Dus voor die groep is deze ja, verandering is eigenlijk heel goed. Mm -hmm. ja. En die kunnen, <coughs> kunnen ook goed omgaan met het stukje zelfstandigheid wat daarbij komt kijken. Ja. Ik uh, heb gisteren een stukje gezien over heel veel verwarden mensen. Dit is natuurlijk een andere doelgroep. Maar uh, iemand die bij jullie beschermd woont en die twee keer uh, uh, komt er iemand bij, bij binnen... Wat doet hij daar dan precies? vanaf dag, maar komt de hulpverlener... Je, je hebt natuurlijk ook, uh, de, in, de, in de gezondheidszorg mm. heb je dat. Hè? Iemand komt s morgens en komt s'avonds bijvoorbeeld om, om een steunkous aan te trekken. Ja. Uh, hoe zit dat bij jullie? Nou, je ziet inderdaad wat je zelf noemt over, over de steunkousen. Dat is een goed voorbeeld. Dat is iets wat over het algemeen de thuiszorg doet. Ja. En wij werken dan vaak ook samen met de thuiszorg. Die dan op gezette tijden komt. Ochtends om 8 uur en s avonds om 8 uur. En wij proberen dan het andere gedeelte van de dag eigenlijk in te vullen. En dan gaat het met name over de psychiatrische problematiek van iemand. Uh -huh. Bijvoorbeeld een stukje eenzaamheid. Een stukje verwardheid. Maar ook de, de, de waanideeën die daarbij kunnen ontstaan. Uh, je kunt je voorstellen dat iemand daarvoor ook onder behandeling is. Bijvoorbeeld bij de GGZ. Hè? De Geestelijke ja. Gezondheidszorg. Uh, in dit geval is dat vaak via Haarlem geregeld. Maar dat soort psychiaters die kunnen vaak maar één keer per week of één keer per twee weken langskomen. Terwijl de problematiek natuurlijk dagelijks is dat stukje verwardheid, dat, ja, dat doet zich elke dag voor. Dus de gesprekken daarover en het bieden van structuur, dat is wat wij doen. De mensen kunnen ons eigenlijk ook zien als een soort van maatje. En iemand die echt gewoon naast de cliënt staat... En uh, het wordt wat minder gezien als een stukje patiënt. Dus dat is ook ja. het grote verschil. Ja, natuurlijk. En jullie leren ze ook om met geld om te gaan. Ja. Boodschappen te doen. Een beetje het dagelijks leven te doen. Zeg maar ja, eigenlijk. Hè? Met, met hulp van jullie uh, mensen. Ja. En... Uh, dat is heel mooi dat, dat, dat, dat jullie ja. dat doen. Hè? Ja, de meeste mensen die bij ons binnenkomen hebben toch wel een vorm van, uh, zitten in, bijvoorbeeld in de schuldsanering. Uh, of hebben een bepaalde vorm van bewindvoering. Hè, dus dat er echt wordt meegekeken van wat er maandelijks binnenkomt en wat eruit kan gaan. Zodat iemand niet verder in de schulden kan komen. Uh, maar zelfs dan zie je dat als iemand een vast budget heeft dat het best lastig is om gewoon dat zelf te plannen. En uh, hoe je dan je boodschappen gaat doen en wat je dan in huis moet halen. Vooral ook als je kijkt naar dat iemand dan toch de bedoeling is uh, dat hij gezond blijft eten. Of gezonder gaat eten. Ja, dat zijn dingen waar je dan bijvoorbeeld een, een, een soort structuur in kan maken met iemand. Hè. Dus samen boodschappen doen, uh, maar steeds proberen de cliënt daar zelfstandiger in te maken. Zodat hij niet, uh, niet hulpbehoefender wordt, maar dat hij eigenlijk uiteindelijk steeds meer in zijn kracht uh, zelfstandig dingen kan doen. Ja. Ja. Ik hoor uh, bewindvoering, schuldsanering en daar. Uh, dat is een toenemend. Uh, uh, Aantal mensen die daarin in komt, ja. door wat veroorzaakt dan ook. Zijn er mensen, moeten die echt steeds niet steeds helpen maar zie je daar een soort afgeleiding in, dat mensen daar op een gegeven moment is stop, dit gaat niet zo verder. Er wordt een schuldsanering uh, opgelegd, schulden worden afgelost bij st stukje bij beetje. En dan moet het nog erger worden. Want jij krijgt een centje, u krijgt een seintje, uh, ga daar eens kijken. Ja. Uh, nou, ik denk dat het een combinatie is van twee dingen. Uh, ik denk dat uh, als iemand op een gegeven moment bekend is bij de grotere schuldeisers. dat, dat de schuldslinering op zich wel goed op gang komt. Hè, want dat is natuurlijk een landelijke beweging. Mm. Uh, maar hoe dan verder om te gaan met die situatie. dat is wel echt een probleem wat dan bij ons terechtkomt. Ja. Want je kunt iemand wel aan een limiet stellen van bijvoorbeeld 50 euro per week. Maar hoe iemand daar dan mee om moet gaan. ja, dat is natuurlijk wel. Ja, dat is een tweede. En dat is vaak het lastige. Dus wij moeten er echt handen en voeten aan geven. En die groep is met name groeiende. Dat wordt ja. steeds meer. Ja. Ja. Die mensen die gewoon uh, hulp nodig hebben bij het ja, het zinvol invulling geven aan hun uitgavenpatroon. Dat is zeg maar. best wel zwaar voor ja. jullie ook. Hè? Toch Klopt. Om... Ja. Vooral ook omdat wij ons niet mogen en ook niet te veel willen uh, bemoeien met iemands financiën. Ja, wij willen bijvoorbeeld geen DGD-codes bewaren. Uh, ja. Tegenwoordig gaat de hoop via internet hè, natuurlijk het betalen. Uh, dus dat is best een uitdaging. Mm -hmm. uh, maar je ziet wel dat als je met de cliënt meedenkt... Uh, dat je toch als je naast iemand staat al een heel eind kunt komen... ...en in ieder geval wat praktische tips mee kunt geven... ...en toch de cliënt dan zelf eindverantwoordelijk uh, houdt daarin. Is ja. dus ook vertrouwen, hè, denk ja, ik ook. Klopt. Hè? Ja, klopt. Ja. Dus het is echt ook een vertrouwensband die je moet opbouwen. Mm -hmm. Niet alleen daarvoor, maar ook bijvoorbeeld voor medische dossiers. Hè. Ben je gaan naar een dokter, uh, ziekenhuisafspraken. Ja. Uh, je bent echt een, een, een maatje van iemand die daarnaast staat. Uh, dus je moet als, als medewerker van het RIBW ook echt daarmee om kunnen gaan. Komt iemand uit zichzelf bij jullie? Of krijg je seintjes uit, uh, uit de samenleving van... Joh, daar moet je een gesprekje mee doen? Ja, nou de zijnjes uit de samenleving komen vaak het eerst bij het sociaal wijkteam terecht. Of bij de gemeente. En uh, dan worden wij op een gegeven moment ingeseind. Uh, dan krijgen wij van het hoofdkantoor uit een soort dossier opgestuurd. Van god, dit speelt, bedien die meneer of mevrouw in, in Zandvoort mm -hmm. in dit geval. En uh, wij gaan dan een keukentafelgesprek uh, plannen. Met uh, de hulpverleners uh, erbij. Die uh, bij deze zaak dan betrokken zijn. Uh, vaak ook iemand van het sociaal wijkteam. Die al bekend is met diegene. En dan gaan we in eerste instantie natuurlijk voorstellen en aangeven van wat wij wel en niet kunnen bieden. Um, en dan gaan we proberen een ingang te vinden in van nou, hoe kunnen we bij deze persoon de woonbegeleiding uh, vorm gaan geven. Moet ja. dat welkom ontvangen zo? gesprek? Nou je moet je voorstellen dat je... Uh, je moet je wel met je probleem omgaan. Ja precies. En je hebt ook redelijk te maken met zorgmeiders uh, Die misschien wel ja knikken maar eigenlijk nee, nee bedoelen. Dan. En het is ook best lastig om iemand toe te laten. Vooral als je veel ervaring hebt met hulpverleners in het algemeen. Dus het is best lastig. Ik denk 50% heet ons welkom. En 50% denkt ja. van nou liever niet. Is het dan ook af? Uh, nee, dan begint het eigenlijk pas. Want dan is wel iemands dossier is, uh, is eigenlijk op dat moment klaar en je kunt aan de slag. Maar dan moet je dus met iemand gaan afspreken hoe je in zijn of haar leefomgeving gaat komen. Mm -hmm. En je eigenlijk gaat bemoeien, tussen ja, ja. aanleidingstekens, met zijn of haar leven. Ja. En dat is vaak in de praktijk best lastig. Mm -hmm. Ja, ja dus daarom. Uh, je probeert dat wel, je wil ook binnenkomen. Maar als... als de cliënt drie keer nee één geroepen, is het dan stop? Uh, nou, het ligt er een beetje aan hoe de situatie is. Sommige cliënten die hebben een soort driehoekscontract, hè, dus samen met de woningbouw, met het RIBW, en met zichzelf. Dus zij zijn dan eigenlijk verplicht om een aantal uur zorg af te nemen. Uh, dus dan zullen ze wel moeten. Dat is soms ook een stok achter ja, de deur. Ja. Maar er is ook een groep cliënten die gewoon zo zorgmijdend is. Uh, en ons steeds afhoudt. Dat wij op een gegeven moment tegen de gemeente moeten zeggen. Van nou ja, wij moeten die indicatie teruggeven als het ja, ware. Ja. Uh, dat betekent wel dat die cliënt ook uh, daarop kan worden aangesproken door de gemeente. Als er bijvoorbeeld overlast is. Ja, sancties uh, Die zijn er wel. Maar die... die maar, het komt maar heel weinig voor dat dat uh, tot uiting komt. De meeste mensen die zien toch op een gegeven moment wel in van... Goh, er moet iets gebeuren. Ja. Ja. Uh, en de familie, heeft die dan ook, ook nog iets uh, te zeggen? Uh, de familie in... heeft zeker een rol. Ja. Uh, ik denk zelfs een groeiende rol. Omdat vanuit de politiek steeds meer de beweging is van... gebruik je netwerk hè, als cliënt. Ja. Uh, zorg ervoor dat je een mantelzorger in je omgeving hebt. Uh, dus de rol van familie wordt steeds belangrijker. Uh, helaas zien wij wel dat er heel weinig cliënten zijn met betrokken familie. Ik denk dat dat uh, misschien maar een vijfde van het, uh, van het aantal cliënten is. Ja. Die, uh, dus ze zijn echt overgeleverd aan... Ja, de... klopt. En heel veel familieleden hebben ook wel zoiets van... eindelijk is er, is, is, ja, is wordt er, er iemand. gedaan ja. Ja. Uh, ja. Uh, Vaak hebben ze zelf heel lang voor hun broer of uh, mm. zus moeten zorgen. En nu is er gewoon dan een, een, een professionele organisatie... Ja. die zich ook daarmee bezighoudt. Ja. Met de goede ondersteuning. Ja, ja. klopt. Ja. Hoe, lang, hoe lang zitten mensen bij jullie? Uh, nou, gisteren hadden we toevallig een jubileum van iemand die 40 jaar in zorg was. Oh. Die is, uh, die is zelf die uh, in de dat? 70. Peter Boersma. Oh, Peter Boersma. Ja. Ja. Ach, ja. Die zal je zelf Ach, ook nog wel kennen. Ja. ja, die ken ja. ik heel ja. wel. Ja. Maar goed, dat is wel een unicum hoor, denk ja. ik. Uh, de meeste mensen, uh, daarvan hopen we dat ze toch binnen een aantal jaar weer uitstromen. Zeker de ambulante cliënten. Dat zijn dus echt de mensen die misschien tijdelijk iets nodig hebben om het weer op de rit te krijgen. Maar er zijn ook gewoon heel veel mensen, en ik denk dat dat ook gewoon prima is, die gewoon altijd een vorm van ondersteuning nodig zullen hebben. Maar in ruil daarvoor wel zelfstandig kunnen blijven wonen. Ja. Ten opzichte van bijvoorbeeld een, uh, verblijven in een instelling of verblijven bij familie. En er is een kleine groep die echt, hè, waar we het net over hadden, altijd ondersteuning nodig zou hebben bij ADL. Ja. Allerlei soorten verzorging, financiën die gewoon niet zelfstandig kunnen leven. Ja, okay. En voor die groep is het gewoon heel lastig. Ja. Ja. Ja. Nou. Nou, niemand verzand in Zandvoort, nou, dus uh, het is, uh, uh, als, ja. als je iets weet, dan kan je bij jullie in gesprek gaan. Ja, uh, klopt. Ja. Hoe kom ik bij jullie? Uh, nou, het RIBW is in principe altijd daarvoor bereikbaar. Wij zitten op de Vlemingstraat 53. Uh, op internet is ook redelijk wat te vinden over wat wij doen en uh, hoe wij werken. Uh, wij hebben wel speciaal daarvoor ook een soort van uh, open dag uh, georganiseerd. Uh, dat is helemaal in het kader ook van het project Niemand Verzand in Zandvoort. Uh -huh. ja. uh, dat is op woensdag 26 september. Uh, ook een beetje in het teken van buurdendag en van nou, de week van uh, elkaar leren kennen en uh, opzoeken. Uh, en op die woensdag 26 september zijn we eigenlijk voor de buurt en met name voor Zandvoorters zijn wij open. Uh, hebben we ons pand opengesteld om langs te komen. Dan uh, volgt er ook een kleine presentatie wat wij doen en met wie wij samenwerken. En uh, nou ja, goed, daarin kunnen mensen meer informatie krijgen over hoe het RIBW werkt en hoe ze misschien zelf ook deel kunnen nemen aan, uh, aan het en, RIBW. En ze kunnen ook kijken hè, bij de ja. mensen in binnen hè, die er wonen, ja. Ja. Ja. en die hey, doen ook mee volgens mij? Hè? Ja, klopt. Er zijn uh, ongeveer tien mensen die onder ons kantoor een kamer uh, hebben ja. en er zijn er twee van die hun kamer hebben opengesteld, dus dat leuk. is hartstikke leuk. Ja. Ja. Dus er komt ook een soort rondleiding en kunnen de mensen zien van, nou ja, hoe zo'n uh, ja, zo verblijfplek er eigenlijk uitziet. Hè? Dus als je zorg en verblijf bij ons afneemt. Uh, daarnaast is het natuurlijk wel zo dat de rest van de cliënten die bijvoorbeeld een ambulante woning heeft, daar komen we dan niet op zo'n dag. Maar goed, dat zijn eigenlijk reguliere woningen. Dus dat spreekt voor zich. Ja, ja. Mooi. Goed, bekendheid aan uh, Niemand Verzandde Zandvoort. Belangrijk. Ja. Ja, bedankt voor de uitleg. Geen dank. Uh, dank je wel. Mocht iemand wat weten, kan hij bij jullie langskomen op het ja. beruchte Vormerplein. En de website staat open. Ja, klopt. Misschien is het goed om nog heel even ja, de tijden ja. te noemen. Uh, we beginnen woensdag uh, van 2 tot 3 met een uh, soort schoonmaakrondje op het, op het FOMARpleintje. Dan gaan we samen met de vrijwilligers en met de cliënten gaan we aan de buurt laten zien van, nou ja, hè, dat we eventuele overlast in de rommel die er wel eens ontstaat, dat we die ook gewoon uh, met de cliënten willen opruimen. En vanaf uh, 3 tot 5 smiddags op de Vlemingstraat 53 uh, zijn onze deuren dan geopend. Er zullen er ook wat hapjes en drankjes zijn en een uh, muziekje. Ja. En dan uh, nou ja, is iedereen van harte welkom. Oké, okay, ja, Nou, mooi. heel gezellig. En uh, ik wens je heel veel plezier op die dag. En uh, bedankt voor de komst. En ja, dank je wel. Dank dank je. Dank ja, Society. Living in a mansion somewhere in the country and another in Chelsea. Freedom is a rich girl that is ill sweet. Pretty as a sunny day. Freedom never does to what she doesn't want to. Freedom never has to pay. Freedom come, freedom go, tell me. everybody wants to, everybody tries to, but nobody can hold us down, freedom is some kind of freedom, is a dream, freedom is a happy day, freedom, what would you do if I say I love you, freedom, would you run away, freedom, come. Er is nog steeds tot 28 oktober een expositie van Zandvoort tot Le Mans in het Zandvoort Museum. Leuke expositie is dat. En tot en met november nog de EK Zandvoortsculptuur op de boulevard in het centrum. En er is ook af en toe ook nog een rondleiding. Hè? Fred ja, Hart, dan die gaat Van Gogh mee. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, sorry. Gaat die die, gaat, die te, gaat mee leiden. en die vertelt een ander. Ja. We hebben het erover gehad. Vanavond is het nog het cabaretprogramma Middelbare Meiden. Uh, aanvang 8 uur en bel even naar de klok voor kaartjes. Ja, en uh, 23 september morgen is er weer op het circuit de DNRT. 12, 12, uur. 12 uur. Wat is DNRT? Dutch National, National Racing Team. Oké. Okay. Kinderdisco, 28 september van. Oh, ik zie net dat de Kinderdisco gaat niet, niet door? doorgaat. Dat was gisteren al. De oh. rooi is inmiddels aangeschoven en uh, wijst op het vingertje. 29 september is het wel oktoberfest op het Raadhuisplein vanaf 8 uur. Dan hebben we 30 september, ja, de Chanty en zeeliederenfestival en dat die zijn op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand van half elf ochtends tot half zes in de middag. Ja, daarbij opgemerkt dat half elf uh, is het eerste optreden. Daar zijn alle koren aanwezig in nieuw Unicum. Mm -hmm. Dan uh, verplaatst om kwart over elf na dat eerste optreden de hele stoet naar het raadhuis. Waar om 12 uur wethouder Bluis het festival uh, voor het dorp zal openen. En uiteindelijk is het kwart over vijf dat iedereen bij het gasthuisplein is voor de samenzang en afsluiting. Oké. Okay. En dan hebben we op 30 september ook weer op het circuit de Vredestein Supercar Sunday. Muziek op de zondagmiddag bij studio Antoni, Westenparkstraat 44 vanaf 1600 in de huiskamer. Muziekje. Ja, oh, en op 6 oktober hebben we de finale races op het Circuit Zandvoort. Ja, dan houdt het een beetje op met de races, maar we gaan de wind erdoor hoor. Ja. 6 oktober is de 12e met als thema disco. Leuk. Vanaf 10 uur 30 tot half 10 s'avonds en het speelt zich af in de protestantse kerk. Ja. Roy is inmiddels aangeschoven. Goedemorgen Roy. De kinderdisco was gisteren, zei je. Ja, nee, Wa was dat fout? Ja, fout. Oh. Oké, okay, nou. Oh. <laughs> dat okay, niet nou, nou, nou, uh, Een tijdje geleden zat jij hier over kofferbakmarkten en ja. je had ontzettend veel, uh, veel rekeningen stapelden zich op over leesjes, ja. precariorechten enzovoort enzovoort. Ja. Uh, we tipten hem al aan in de aankondiging en de burgemeester begon al te lachen. Ja. Uh, hoe, is, hoe is de stand van zaken? Het is, uh, het is, het is positief. Er, uh, is, ik vind ook als je iets negatiefs de wereld inbrengt, moet je ook melden als het, uh, als het, uh, het ja, goed is gekomen. Het is uh, voor een heel groot deel goed uh, gekomen. Ik heb echt heel veel belletjes, mailtjes uh, gedaan de afgelopen weken... En ook de burgemeester na dit interview uh, vorige keer uh, meteen een uh, afspraak probeerde te maken. En uh, ja, kreeg meteen een uitnodiging en uh, daar is een gesprek uh, geweest. Maar voor dat gesprek gebeurde er ook allemaal al dingetjes. En degene die, uh, die toen de tijd alles toen heeft geregeld, die belde mij ook op. Want die is nog wel werkzaam voor de gemeente, alleen op een andere plek. En eigenlijk die heeft uh, voor een heel groot deel uh, alles uh, opgelost. Dat is en, mooi, uh, mooi. Kijk, de, de deurwaarde is er nog niet vanaf, af. Om, <laughs> omdat, omdat, er gewoon, omdat dat allemaal wat langzamer gaat. Maar het staat wel stil. Dus er gebeurt nu ook helemaal niks. Okay. En uh, dat is vooral heel erg belangrijk. Want anders uh, wordt het alleen maar erger, erger, erger. Maar het is, het is in ieder geval aan de gemeentekant ja, voor een heel groot deel opgelost. En ben ik, ben ik wel redelijk positief. En wat is de oplossing? De oplossing is dat, dat uh, we in ieder geval van het af, afgelopen seizoen... Eigenlijk financieel uit zijn gekomen. Uh, dus dat betekent... Is dat het, uh, het precario rechten en en, en, en, en, en en de ja, leisjes enzovoort. Inderdaad. Dat. En natuurlijk, ik heb ook in de vorige uitzending gezegd dat er betaald moet worden. Prima. Prima. Maar voor een rommelmarkt in totaal op 1000 euro uitkomen. Per dat, rommelmarkt. Nee, nee. Per, per vier Sezenen. rommelmarkten. Nou, dat is toch 250 euro per rommelmarkt dan. Ja, ja. is niet haalbaar. Oké. Okay. Nee. Um, dat heb ik gezegd. En ik heb ook tegen de burgemeester gezegd van de week in het gesprek... Ik zeg, ik wil betalen, dat is allemaal goed. Maar het moet wel in, in redelijkheid zijn. Ja. En dat uh, is voor het afgelopen seizoen nu gewoon goed geregeld. En wat de komende seizoen gaat, dat is natuurlijk de volgende ja. stap. Dat is uh, de burgemeester nu aan het uitzoeken. Hoe, hoe dat in elkaar zit. Want in andere gemeentes heb ik het even uitgezocht... Uh, als je een rommelmarkt organiseert. Moeten ze ook allemaal betalen. Mm -hmm. Alleen dat is dan per, per rommelmarkt. Gewoon een afgesproken bedrag. bedrag. Die vast is gesteld voor rommelmarkten. En, oh. en de desbetreffende de, de gemeentes maken zelf uit. Wat zij per rommelmarkt vragen. Want er ja. uh, is natuurlijk een, een verordening precario. Een verordening leesjes. Ja. En dit wordt uh, een soort van eruit getild. En gezegd. Uh, wij doen een rommelmarkt. Punt Voor zoveel. Uh, ja, het, het staat op de bijvoorbeeld bij de gemeente Velsen betalen ze bijvoorbeeld een bijdrage en um, dat is wel heel erg laag hoor. Want in, ha in Haarlem ligt het weer anders, maar in de gemeente maar Velsen betalen ze. Ja, ja, Haarlem is groot. Ja, inderdaad. Je, bij Velsen betaal je bijvoorbeeld alleen voor de vergunning 50 euro en bij Haarlem is dat 200 euro vastgesteld. Maar dan is alles betaald. Dan is alles betaald. Ja. En dan zit je ook niet met een pakadio. En dan zit je ook niet met een leesje. Dus, uh, dus dat, is, uh, ja, dat, is, dat is niet gaande uitzoeken. Dat en, klinkt gunstig. En, dan het dan het, dan. het, het ja. was een positief gesprek. En daar, daar, dat wilde ik ook. Ik wilde die angel eruit hebben. Ik uh, zit heel erg met mijn gezondheid. Dus het, het was ook allemaal weer, weer best wel uh, heftig. En ik ben blij dat het opgelost is. Nou, ja, mooi. Is het nu zo dat jij wacht op wat er uitgezocht wordt. En dan word je uiteraard weer gevraagd... om op gesprek te komen. Uh, aan de hand daarvan neem jij de beslissing... hoeveel... Uh, kofferbakken er volgend jaar zijn? Uh, nou, ja, ja en nee. Uh, er is even een klein stukje. Ik ga ze wel sowieso melden. Dat, dat ga ik sowieso hey. doen. Uh, alleen... Um... Of on-air volgend jaar nog bestaat, dat is de tweede vraag. Oh. En um, ik ben nu gestopt met de dansschool uh, per vorige week. En uh, dat is een hele grote stap geweest. Mm -hmm. En wat de volgende stap is, weet ik Is dat voor je vanwege je gezondheid? Ja, op doktersadvies uh, ben, ja. Ik, uh, Rustig ik, ben ik teruggestapt. Uh, en uh, de bedoeling is dat ik over een jaar terugkom. Mm -hmm. Maar dat is even de vraag. Dus, ik ga, ze gaan wel aangevraagd worden. Alleen wat ermee gedaan gaat worden, dat is de tweede vraag. Maar het blijft open dat de kofferbakmarken er komen. Zeker weten. Omdat het. het gesprek goed was geweest. Ja. En er komt waarschijnlijk een afspraak waarmee jij of iemand anders die jij uh, ja. gaat promoten... de kofferbakmarkten zou gaan, uh, gaan ja, uitvoeren. Ja, dat is over twee weken. Uh, komt daar een uitslag okay. over, is dus okay. de bedoeling. Ja. Oké. Okay. Dat ja, is mooi. Roy, eh uh, Ten eerste voorzichtig met je gezondheid. Hè? Want dan ja. heb je er maar één van. Ja, zeker weten. En dan uh, tegen de tijd dat het uitgeselecteerd is. Horen we graag hoe het uh, gekomen is. Zeker. Ik hoop zeker volgend seizoen terug te komen. En te zeggen van ja. jongens het is uh, ja. goed. Oké. Okay. Roy dankjewel. Bedankt. bedankt. Uh, wij gaan afsluiten. Want het is uh, bijna weer tijd. En misschien dat Cor nog een klein stukje muziek kan draaien. Tot het uh, nieuws invalt vanzelf. Uh, Cor bedankt voor de muziekkeuze. Wat op even voor heb ik begrepen. Ja. <lacht> Uh, Ger van Kuik en G. Rutte, ontzettend bedankt ja. voor de uh, redactie en hoofdredactie. De koffie heeft iedereen gelijk zelf kunnen doen. Ja, zelfservice was het. En ja. Cor kwam een keer langs, dat was ook langs. leuk. Ja. Gerrie, bedankt voor het ja. presenteren. Jij ook, uh, Ben. Dank ja, geen dank. dank. Uh, Hotel Hoogland, ontzettend bedankt voor uh, de gastvrijheid, koffie, water enzovoort. En wij wensen iedereen een prettig weekend. Fijn weekend al. Tot volgende al. week. Tot volgende week.